3 uur. Dit is Radio 1, Dioner de Graaf. Radio Tour de France gaat straks het tweede uur in met ook daadwerkelijk fietsen de ploegen tijdrit. Na het nieuws van 3 uur met Jeroen gemaakt. Het Maastadziekenhuis in Rotterdam roept 1800 patiënten terug bij wie een endoscopie is uitgevoerd.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 Ook motoren, grotere caravans en aanhangwagens... moeten in de toekomst periodiek worden gekeurd. Een kleine meerderheid van het Europees Parlement heeft daarmee ingestemd. Nu het principebesluit is genomen... beginnen de onderhandelingen tussen Brussel en de lidstaten... over de manier waarop de keuring wordt georganiseerd. Veel lidstaten zien er weinig in wegens de bureaucratie... en de kosten voor mensen en bedrijven. Als het aan het Europees Parlement ligt... gaat de keuring voor motoren, grotere caravans en aanhangwagens... in 2016 van start. De helft van de werknemers voor wie dit jaar een nieuwe CAO is afgesloten... krijgt er geen loon bij. Dat zegt werkgeversvereniging AWVN. Ruim 700.000 werknemers zitten voor zeker een jaar op de nullijn. 100.000 werknemers krijgen twee jaar of langer geen loonsverhoging. De gemiddelde loonstijging van de CAO's die tot nu toe zijn afgesloten... is iets meer dan 1,4 procent. Vorig jaar was dat nog 1,6 procent. AWVN zegt dat vooral in sectoren die het van de binnenlandse vraag moeten hebben... zoals de dienstverlening vaak geen ruimte is voor een hoger loon. De Franse extreemrechtse Europarlementariër Marine Le Pen... is niet langer diplomatiek onschermbaar. Het Europees Parlement in Straatsburg heeft haar onschermbaarheid... in een stemming opgeheven. Daardoor kan Le Pen worden aangeklaagd voor haar uitspraken over moslims. In 2010 vergeleek ze moslims met de Duitse bezetting in Frankrijk... tijdens de Tweede Wereldoorlog. De politica zegt achter haar uitspraken te staan... en ziet de rechtszaak graag tegemoet. Het rijden met een elektrische auto is altijd schoner... dan het rijden met een auto die op benzine of diesel rijdt. Dat is de conclusie van een onderzoek in Rotterdam. Het is de eerste keer dat er een langjarig onderzoek is gedaan... naar elektrisch rijden. De laatste tijd is er veel kritiek op elektrische auto's. Onder meer omdat ze minder zuinig zijn dan fabrikanten beloven. Toch is elektrisch rijden schoner, zeggen de onderzoekers. Het levert een betere luchtkwaliteit op, minder geluidsoverlast. Maar wat we tegelijkertijd zien is dat er nog wel wat geld bij moet. Maar ook dat is een, de prijzen dalen, de aantallen worden groter, de productie wordt efficiënter. Bij het onderzoek is er rekening mee gehouden dat de elektriciteit voor de hybride auto's vaak door kolencentrales wordt opgewekt. Het weer, veel zon, maar ook sluierbewolking. Het wordt 22 tot 24 graden. Tegen de avond kans op een bui, morgen van tijd tot tijd regen en 16 tot 19 graden. Dit is ook verkeersinformatie Edwin Gerritsen. Er staan twee files bij Rotterdam op de A20, gouda richting Hoek van Holland. Verknoopt het Kleipolderplein 3 kilometer. Dat heeft te maken met een spoedreparatie aan de weg. De N201 uit Horen richting Hilversum wordt aan de weg gewerkt. Tussen Meidrecht en de aansluiting met de A2 staat 2 kilometer. Op hollandtour.nl kijk je alvast rond bij dat populaire restaurant en die bruisende kroeg. Ga naar hollandtour.nl.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 Goedemiddag, het tweede uur van Radio Tour de France. Met tot vier uur de start van elf ploegen in de ploegentijdrit. En uh, na vieren nog eens elf de eerste. Argo Shimano, de laatste Radio Ja, We moeten wat lang wachten, Gio. Wordt het al wat onrustig? Ja, het wordt onrustig. Er scharrelen hier wat mensen over die promenade des Anglais aan de zeezijde. Ja, dan denk je, misschien zijn ze wel gewoon aan het wandelen met vrouw en kind. Maar ze kijken toch ook wel verdacht veel deze kant op, hoor. De kant van de weg waar zo meteen de ploegentijdrit wordt gehouden. Eén keer eerder in de geschiedenis was er een ploegentijdrit in Nice... met start en finish in Nice. Dat was in 1981. En toen werd die ploegentijdrit gewonnen door TI Rally. Dat waren nog eens gauwe jaren voor het Nederlandse wielrennen. Joop Zoetemelk werd vierde in die Tour. Peter Winnen vijfde. Johan van der Velde twaalfde. T.I. Rally won twee ploegentijdritten. Want die waren er toen. Johan van der Velde won twee etappes. Ad Wijnens twee etappes. En Peter Winnen won de etappe naar Alpe du West. En de man die twintigste werd in het algemeen klassement toch een prima prestatie. Die zit een paar deurtjes verder hier. Die zit even een paar plaatsen verder. Dat is een Engelsman die werkt bij de BBC. Graham Jones. Hij werd twintigste. Hij zat in de ploeg met Bernardo, Phil Anderson en Michel Laurent. Twintigste worden in een Tour. En nu gewoon hier op de commentaarpositie zitten gaan we snel naar Wimbledon. Um, Marcella Mesker, is er al een beslissing in de eerste set... tussen Radwanska en Lee? Nee, zeker niet. En dus wordt het een tiebreak. Het past heel goed bij het beeld van de eerste set. Leuke set. Heel afwisselend tennis met een Lee... die voortdurend dicteert en de aanval probeert te zoeken. En dan die Radwanska die alles terug heeft, Die uh, altijd noodoplossingen heeft. Zowel voorhand als backhand. Goede passings. En daardoor al die setpoints kon afweren. Vervolgens op 6-5 kon komen. Daarna een goede service game van Lee. En nu dus de tiebreak. 1-0 voor de Chinezen. Die pakt het eerste servicepunt van de Poolse. Nou, Dat uh, zegt over het algemeen niet heel veel. Want de vraag is, kan Li het afmaken? Niet altijd een hele goede afmaker. Wil nog wel eens nerveus worden. Als we gaan kijken of dat haar hier lukt. De rally is uh, weer aan de gang. De crossrally. Met die goede backhand. Uh, waarmee uh, de Chinezen ook regelmatig langs de lijn speelt. Om het veld uh, te openen. dan de voorhand achter de baseline En dan is het uh, voordeel van de mini break weer uh, voorbij. Is het één gelijk. Ik kijk ondertussen naar uh, baan 1. Daar uh, heeft Sabine Lisicki toch wel de overhand. 6-3 en 5-2 leidt de Duitse tegen de este Kaya Kanepi. Dat is een behoorlijk goede score, hoor. Zeker als je gisteren vanaf die grote overwinning tegen Serena Williams komt. Geen letdown dus voor Lissicki, zoals we dat noemen. En zoals we dat eerder in het toernooi zagen. Bij een Stakowski en bij een Dustin Brown. Die Federer en Hewitt uitschakelden. Of een Larcher de Brito, die van Shara Pova won. Hier is de rally weer aan de gang, maar uh, Adwanska wordt uh, gebruikt... ...gedwongen tot een fout. En dus wint de Chinezen het tweede setpoint. Of het tweede punt in de tiebreak. Met 2-1. Dan worden de ballen naar de overkant gerold. Door die prachtige ballenjongens en meisjes. Die worden zorgvuldig geselecteerd. Door scholen uit de omgeving. Ze moeten voldoen aan de juiste lengte. Ze mogen geen brilletje op. Maar goed, het staat hier 2-1 in het begin van de tiebreak. Voor de Chinezen. We gaan nog even door. De tijd van de eerste set is nog steeds niet voorbij. Le monde entier à l'écoute de Radio pour le France. Je oh, hey retourne Tu viens vers moi quand tout va mal et je suis toujours là. You know I love you. Tu, sais, je... tu pleures un peu et tu me parles, mais tu ne me vois pas. You know I love you. Je suis l'ami, le bon copain, celui qui comprend tout. You know I love you. Tu sais, je Mais souvent j'ai serré les aujourd'hui. Andras et tu dis Tu sais je Radio Tour de Frans Tour-tip uit 1978. Onvoorstelbaar veel gedraaid. Dus het klopt dat u dit nummer kent. Dit was Shake met Tu C'est sais, Je Dan gaan we weer naar Steven Dalebout. Die staat bij de start. Althans, er wordt nog niet gestart. Maar dat duurt niet zo heel lang meer. En Steven, je staat bij Nico Verhoeven. Nico Verhoeven inderdaad. Van Belkin. De start voor jullie duurt ook niet zo heel lang meer. Jullie kwamen net terug van de verkenning, hè? Is dat gepland zo vroeg op de start? Nee, ja, het was een beetje uh, vanaf kwart over twee zou het parcours vrij zijn. Dus we hadden eigenlijk vrij strak gepland uh, dat we kwart over twee het parcours op konden. En uh, ja, het was eigenlijk heel hectisch om, om daar te komen in verband met de reclamekaravan. Uh, je moet je voorstellen dat dit is een straatje is waar alle ploegbussen aanstaan en alle auto's die daarbij horen. loopt ook nog een publiek. Tussendoor, alle renners moeten er tussendoor naar de start toe. Uh, chaos. En dan ook nog een keer die reclamekaravaan met al die vrachtwagens en al die rare en melotige dingen. Nou, als je het niet kent, dan weet je niet waarover je praat. Het, is gewoon, uh, ja, het, is het leuke van de sport is dus dat, uh, dat mensen heel dicht bij de renners mogen komen. Alleen in de ploegentijd het is het gewoon een ramp. Want uh, ja, ze lopen overal voor je voeten en ook voor die renners. Dus het gaat er niet vooruit. En die reclamecaravaan is net pas van het parcours af. En dat is een kwartier voordat de eerste ploeg start. Dus, dus, dus heeft het jullie voorbereiding verstoord... Nee, Niet echt verstoord. We hebben gedaan wat we, wat we moesten doen. En uh, zoals gepland was. Alleen het is even wat stressen. Om, uh, omdat wij natuurlijk niet direct achter de renners kunnen. De renners kunnen makkelijker door het publiek heen. En het is wat irritatie. Omdat eigenlijk, ja, je gaat er vanuit dat het parcours gewoon vrij is. Hè? Maar de reclamekaravaan zit er nog op. En uh, uiteindelijk hebben we tot, uh, tot één kilometer voor de finish... hebben in formatie kunnen rijden. Dus wat dat betreft is de... Het is de voorbereiding perfect geweest en uh, we hebben onze opwarming kunnen doen. En we hadden ook maar een heel kort uh, opver, opverwarming uh, op, de, op de rollers. Dus dat zal nu ook na 5-6 minuten zijn en dan zijn we klaar. Dus de rust is weergekeerd, ook in jouw hoofd? Nou ja, het is even druk, druk. En uh, je hebt een aantal dingen, je, dit is de tour, normaal heb je... Eigenlijk alles onder controle, ook in de ploegentijdrit. Alleen in de Tour kun je bijna niks, alles, kun, bijna niet, kun je gewoon niet alles onder controle hebben. En dat is soms wel, wel frustrerend. En dat werkt dan wel door in je hoofd. 25 kilometer, weinig hoogteverschil. Ja, voor wat voor renners is dit een ideaal parcours? Voor, voor, voor jouw renners ook? Nou, ik denk dat wij een goede ploeg hebben voor deze ploegentijdrit. We hebben een aantal uh, jongens als, uh, als Van Marke, als Lezer, als Wijnans... En ook Boom, die gewoon uh, super goed zijn op een vlakke uh, vlak ploegentijdrit. Uh, en dan de jongens die er minder goed in zijn, zijn ook eigenlijk nog, nog best goed. Dus ik denk dat wij, uh, wij zijn zeker niet bij de favorieten neergezet. Zelfs niet bij de, bij de, bij de goede middelmoot, zeg maar. Dus er wordt uh, weinig van ons verwacht. Maar ik denk dat wij, uh, dat wij hier gewoon heel goed voor de dag gaan komen. zijn uh, wat ik net gezien heb zag er goed uit. Dus, uh, dus uh, ja, we mogen ervoor gaan. Dione, hoe laat is het? Het is nu 15 uur 13.58. Oh, Even snel rekenen. Oh, Dan heb je nog 26 minuten, in, Nico. Ja, klein half uur, hè? Succes zo meteen. Ja, ja, dankjewel. Ja, bijna kwart over drie. De eerste echte tourflits van vandaag, Regio. Ja, het betekent dat we inderdaad gaan kijken zo meteen naar de start van de allereerste ploeg van deze ploegentijdrit. Argos Shimano, de Nederlandse ploeg die laatste staat in het ploegenklassement. Die ook als enige geen renner op één seconde heeft van de leider in de wedstrijd, Jan Bakelands. Want de best geclasseerde van Argos Shimano is Tom Dumoulin, de man die het gisteren nog even probeerde in de laatste kilometer. Hij staat op 13 minuten en 1 seconde van Jan Bakelands. Nou, dan moeten ze toch echt... Ongelooflijk hard gaan rijden. En dat zullen ze zeker niet doen. Ik ben benieuwd wat ze hier doen. Want ze zullen toch wel een klein beetje ja, het eergevoel zullen ze wel hebben. Degen, Kolop, Curves, De Kort, Dumoulin, Freulinger, Geske, Kittel, Timmer en Velers. Die nu klaarstaan op dat startpodium. Er zitten natuurlijk wel een paar hardrijders bij. En met zo'n vlakke ploegentijdrit. Nu zijn ze vertrokken. Nu is de ploegentijdrit eindelijk dan begonnen. Nu uh, moeten ze het maar eens even laten zien. Maar uh, ja, het ziet er naar uit dat ze redelijk beschaafd, redelijk beheerst vertrekken. Maar dat heeft ook alles te maken met het feit dat het parcours meteen een scherpe bocht naar rechts maakt. Dan rijden ze eventjes van de kust weg. dan rijden ze even Nice in om dan parallel aan de promenade des Anglais weer in de richting van het vliegveld te rijden. En dan op een gegeven moment weer een bocht te maken naar links. En dan komen ze uiteindelijk weer terug op de promenade des Anglais. En dan gaat het gewoon langs het water en maken ze daar in de vechten die lus. Ja, favorieten. We hebben het er al over gehad als je kijkt naar de grote tijdritten... van de de afgelopen periode. Het wereldkampioenschap natuurlijk gewonnen door Omega. Die ploeg van Martin en Terpstra. Tweede werd toen BMC in Valkenburg. Derde, Orica GreenEdge, Rabo werd toen vijfde. Van 12 twaalfde en Argos achttiende. In de Tireno werd een ploegentijdrit gereden dit jaar. Omega won opnieuw. Dan was het Movistar voor BMC. Blanco op de elfde plek. Argos op de veertiende plek. En Van Kanselij op de negentiende plek. En in de Giro de laatste grote ploegentijdrit... voordat we aan deze tour zijn begonnen... Daar won Team Sky, maar dat was een lastige ploegentijdrit. Op een eilandje net voor Napels, daar ging het op en af. Daar waren lastige bochten, lastige afdalingen ook. Technische ploegen tijdrit was dat. Gewonnen dus door Sky, de ploeg van Cavendish, voor Movistar, voor Astana. Op de achtste plek Blanco, op de tiende plek vakanselei. en op de 23ste plek Argos. Dus denk ik, als je dit zo bekijkt, ja, dan hoef je niet al te veel te verwachten van die Nederlandse ploegen. Maar vorig jaar in de Vuelta verraste Rabobank toen. ...nog met hun ploeg. Zij werden zomaar derde in de ploegentijdrit. Nu komt de ploeg van Argo Shimano aan bij de kustweg. Bij die promenade des Anglais. Dan is het scherp weer naar rechts draaien. En dan kan er vol gas gegeven worden langs dat water. Nou kan de ploegentijdrit eigenlijk echt beginnen voor deze mannen. Jongens, ga er maar eens voor. Ga maar proberen een goede tijd neer te zetten. De volgende ploeg die van start gaat, dat is Omega Pharma Quickstep. Dan krijgen we Lotto Belisol en zo gaan we het hele rijtje af. Ik zal nog maar even wat tijden Noemen, want we weten dat Belkin van het start gaat om 15.39 uur. 39. En dan kijken we naar Vacan Soleil, die als 20ste mag starten. Dus hoog staat in het ploegenklassement. Om 16.31 uur 31 vertrekken zij. En de laatste ploeg, dat is natuurlijk de ploeg van de leider in het klassement. Die is ook niet kansloos hoor met zijn ploeg. Die heeft ook een paar hardrijders erbij. Denk daarbij aan Jens Vogt bijvoorbeeld Radio Jacques Leppert met Jan Bakerlands. Zij starten om 16.39 uur. 39. En dan naar Wimbledon, naar Marcella Mesker. De eerste halve finalist is bekend. Ja, dat is... Uh... De Duitse Sabine Lesiki, die wint met 2x6-3 van Kaya Kanepi... kan dus haar goede vorm, die ze gisteren al liet zien... in de uh, partij tegen Serena Williams uh, voortzetten... bereikt nu voor de tweede keer in haar carrière de halve finale. Dus dat zegt nogal wat over haar graskwaliteiten. Speelt in die halve finale tegen of Bartoli uit Frankrijk... of Sloane Stevens, de 20-jarige Amerikaanse... en die zullen straks gaan spelen. Op het centercourt, eindelijk die eerste set voorbij. En het is niet de Chinese na Li, hoor, ondanks de vier setpoints. Ondanks een 3-1 en 5-3 voorsprong in de tiebreak. Maar het is Agnieszka-Radwanska die de tiebreak pakt met 7-5. Wat is dat toch knap, dat je zo in de defensie zit... en zo moet sjouwen en sleuren op die baseline om die ballen terug te brengen. En uiteindelijk dan toch vanuit achterstand die eerste set wint. Want dat doet de Poolse Agnieszka-Radwanska. Ondertussen Paniek hier op het centenkort, want een paar regendruppels. Nou, het is nauwelijks te zien of te voelen. Maar het zeil ligt over de baan. En dat betekent een uh, ja, rusten pauze voor uh, Nali. Mooi moment voor haar om toch even bij te komen. Want wat heeft ze een kans gehad in die eerste set? Ze kan nu even op adem komen. Wellicht ook even praten met haar coach uh, Rodriguez. De oude coach van Justine Henin, Met haar man wellicht. En... Uh, ja, kijken als ze straks terugkomt of ze deze wedstrijd nog kan draaien. Want het is een pijnlijk verlies, de eerste set. Tegen Radwanska, die de tiebreak pakt met 7-5. Maar Marcella, de wedstrijd ligt nu even stil. Maar ik keek met een scheef oog mee en ik zag Cliff Richards zitten. Dus dat zou kunnen betekenen... Dat hij gaat zingen bedoel ja, jij? dat er weer een mooi optreden aankomt. Ja, nou ik denk <laughs> dat het dan wel een hele dag moet regelen. Dat, dat was toen uh, die laatste keer ergens in de negentiger jaren. Ja. Het, het ziet er helemaal niet slecht uit. Uh, het zijn een paar druppeltjes. De meeste mensen zitten gewoon zonder paraplu. Dus ik verwacht dat ze weer uh, heel snel gaan spelen. Het is wat paniekerig hier. Maar je weet hoe ze zijn in Engeland als er een paar regendruppeltjes vallen. Ze zijn heel zuinig op het gras. En uh, we zullen eventjes uh, moeten wachten. Cliff Richard gaat ook weer gewoon rustig op zijn plaats zitten. Dank je wel. Zijn we er klaar voor? Oh, oost avec Radio Tour de France. The Tour! Put on your red shoes and dance the blues. Let's dance to the song. Dat was David Bowie. Let's dance. 100 keer Tour de France. Het debuut van Rini Wachtwans 1969. Ja, dat was mooi. Mijn droom werd werkelijkheid, ja. Ik had al uh, twee keer de Tour de l'Avenir gefietst. Maar in mijn achterhoofd had ik dus wel uh, dat ik ooit aan de start zou staan als je jonger jonge vent uh, in de Tour de France. Zesde in het algemeen klassement in Parijs. Ondanks heel veel negatieve pers over de jeugd in Nederland. De nieuwe lichting wielrenners na Jan Janssen. Er werd geschreven in de krant uh, dat er geen jong talent meer was... en dat Nederland uh, lang zou moeten wachten... voordat er weer iets zou gebeuren in de Tour. En toen heb ik uh, eigenlijk ook geroepen... ja, ik zal wel bewijzen dat ik uh, Tour de France renner ben... en kan zijn op basis van kennis en kunde. Een van die kundes was Dalen... Wachmans liet het voor het eerst zien in de Alpen. De Galibier, er was een groep weg met merks. Ja, ik ben er naartoe gereden en uh, uh, mensen vonden dat uh, ja, eigenlijk risicovol... en uh, bijna niet te geloven, maar ik had vooraf studie gemaakt... in de Franse berg eigenlijk. En ik was uh, op, uh, ja, op toch gegaan naar uh, de mogelijkheid... om uh, van Dalen eigenlijk een specialiteit te maken. En dat is uiteindelijk gelukt. Een van de mooiste overwinningen dan in Montpellier... Dat was, meen ik, in 1970. Ja. Dus dat was niet in 69 maar in 70. Dankzij Jan van Katwijk, dankzij goed voorbereidend werk... S avonds, uh, en het rondeboek bestuderend, dachten wij ook uh, een kans te kunnen maken. En uh, Jan en ik uh, bedachten een plan, uh, ook zo uitgevoerd. Nou ja, en uiteindelijk is dat ook uh, gelukt. Dus uh, er was een, een overwinning voor de toen Willem Tweepeloeg. Achter je vielen de grote mannen op die wielerbaan in Montpellier... Jan Jansen onder andere. Die lagen in verslagen positie. En uh, het was in de laatste bocht dat ze vielen. En uh, op een of andere manier uh, was ik degene die daar ook uh, heel uits door al die bochten heen kwam. Het was natuurlijk vliegensvlug als een speedway-man over het parcours. Ja. Het was een assenpiste. 1971 dan, in dienst van Merckx. Molteni-trui om zijn schouders. En tot grote schrik komt hij in het geel. Rini Wagmans kwam met geel, ja. ja. ik uh, kreeg de gele trui van uh, Albert Bouvet en Lévitain. Op het moment dat ik het niet verwachtte. Ik had natuurlijk ooit wel gedroomd ooit eens een keer die gele trui te dragen. Maar wel dat de ploegentijd gewonnen. We stonden alle twee in dezelfde tijd. En tot mijn uh, verbazing had ik één punt gepakt als zij in, de, uh, in het puntenklassement en de man met uh, dezelfde tijd en de meeste punten... die kreeg dan de gehele tray en dat was ik op dat moment. Dus Merx was heel erg, ja, erg verbaasd... en uh, geloofde het niet, maar het was wel waar. Je wist niet hoe snel je hem weer kwijt moest raken... als, ik, als knecht van de kopman. Ik probeerde wel heel snel uh, van die tray af te komen... omdat uh, Merx natuurlijk uh, als kopman de, ja, de regels maakt... En, uh, ik heb smetters heb uh, laten los uit het peloton. En uh, op een paar minuten binnengekomen... zodat ik weer wat rust had om mijn, mijn werk te doen als knecht. eigenlijk ja. Terug in Nederlandse dienst dan, bij Goudsmit Hof... onder Kees Pellenaars. Nog één keer een overwinning in Oxeher. Ik ben daar gaan fietsen. Eigenlijk onverantwoord. In die zin dat ik lichamelijk er niet voor uh, toe in staat was. Ik moest het wel. Ik, ik kon niet anders omdat hij anders geen inkomsten zou hebben natuurlijk. En uh, ik heb uiteindelijk de Tour de France uitgereden nog. En een etappe gewonnen in Auxiaire. Prachtig mooie overwinning. Maar de carrière loopt voortijdig af. Hartritmestoornissen. 1973, veel publiciteit. Speculaties ook over dat het gevolg zou zijn van doping. Maar het is iets anders. Je hebt thuis een archiefmap vol over de aangeboren hartafwijking. Ik had een, uh, een rechterhaarskamer die niet goed functioneerde. En wat mensen speculeren wat mensen roepen... heb ik eigenlijk uh, pertinent niks aan. Ik was ziek. Anno 2013 is Rini Wachmans toch ook enigszins ziek... van alle publiciteit van de afgelopen winter. Geniet Rini Wachmans nog van de Tour de France? Ik hoop dat de Tour de France brengt wat ik ervan verwacht. Eh, Ronde van Italië heeft weer twee eh, dopinggevallen opgeleverd... op buis van eh, Sant'Ambrogio en Duluca. Nou, eh, stommer kun je niet zijn. Ik hoop dat Pat McQuaid UCI voorzitter blijft. Ik hoop dat de wielersport kan rekenen op sponsors in de toekomst... want er zijn een heleboel Nederlandse jeugdige renners... die al bij de eerste tien in de Ronde van Italië gefietst hebben. Nou, luister, geef die jongens alstublieft de kans... om zich te bewijzen op een... Nette manier. En ik geloof dat de jeugd nu, het sportbedrijf zoals het moet, natuurlijk Dat zei Rini Wachmans in gesprek met Jeroen Wielaert. Gio, hoeveel ploegen zijn er al onderweg? Er zijn inmiddels vier ploegen onderweg. En de laatste ploeg die van starters is gegaan is, En die zijn meteen al een mannetje kwijtgeraakt. In dat eerste kronkelige stukje door Nice heen, waar nog een paar aardige bochtjes zitten, zijn ze Edward King, de Amerikaan, uit die ploeg al kwijtgeraakt. Ja, en de andere acht, die denderen door. Dan moeten er de vijf natuurlijk over de streep komen. Want de vijfde man zet de tijd hier neer. En King moet oppassen dat hij niet buiten de tijd binnenkomt. Terwijl we nu kijken naar Shimano, de Nederlandse ploeg, die nu de eerste tussentijd neerzet. Onthoud het maar even. 14 minuten en 14 seconden en nog wat tienden. Daarmee natuurlijk de snelste tijd tot nu toe. Want er is maar één tijd. 54,8 kilometer per uur gemiddeld. Op dat eerste meetpunt na 13 kilometer. Dat is dus de eerste tijd die we hebben. Dan gaan we wachten op de tijd van Omega. Dat is dus de winnende wereldtitelploeg. De ploeg die wereldkampioen werd in Valkenburg. Dan komt Lotto Belisol binnen. En dan krijgen we Cannondale. En natuurlijk de rest. Maar de eerste tijd staat in elk geval. We hebben nu een rechttijd. En dat is mooi voor deze ploegentijdrit. Argo Shimano nog in ieder geval met alle negen renners. En dat is mooi, want de laatste keer dat die ploeg deelnam aan een ploegentijdrit in de Tour de France, de voorganger van die ploeg, Skil Shimano, Toen liep het helemaal fout af. Een zware val van meerdere renners uit die ploeg. En Piet Royakkers, ja brak daar het een en ander. Zijn pols onder andere. En dat was eigenlijk einde carrière voor Piet Rooijakkers. De dag dat Lens op een haar na de gele trui miste. Dat was niet de laatste ploegentijdrit in de Tour. Les Assages 2011. toen is er ook een ploegentijdrit gereden. Garmin Wonda voor BMC Sky Leopard. Die waren allemaal binnen 1 seconde van elkaar. En die reden dan weer op 4 seconden van Garmin. Garmin daar dus al sterk. En Garmin is hier ook een van de ploegen waar we rekening mee moeten gaan houden. Nu zien we de volgende ploeg op het podium staan. Kovidis, de Franse ploeg. Die gaan zo meteen van start hier. In die ploegentijdrit over 25 kilometer. Dit is Radio 1.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 En ook motoren, grotere caravans en aanhangwagens moeten in de toekomst periodiek worden gekeurd. Een kleine meerderheid van het Europese parlement heeft daarmee ingestemd. De APK voor motoren, grotere caravans en aanhangwagens moet in 2016 beginnen. Dat waren de hoofdpunten. En er is verkeersinformatie: Edwin Gerritsen. Er staan files op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Bij Maastricht 2 kilometer. De A12 van de Haag naar Utrecht. Voor Voorburg 3. A15 Europort richting Rotterdam. Voor Knopendvaanplein 6 kilometer. En op de N201 uit Horen richting Hilversum wordt aan de weg gewerkt. Voor de aansluiting met de A2 staat 2 kilometer.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 Sur le banc d'une glace, par le charme innocent d'un professeur d'anglais, elle foudroie dans la rue cet inconnu qui passe et qui n'oubliera plus ce parfum qui volait. Elle court, elle court, la maladie d'amour le cœur des enfants de 7 à 77 ans elle chante, elle chante. Voor de tweede keer een uh, radiotour van vandaag. De tourartiest Michel Sardou. Ik zal u erbij vertellen, als u wacht op Le Lac du Connemara... dat deed ik eigenlijk... dan moet u nog heel even wachten, zo'n twee uur. Om half zes wordt die gedraaid. Ja, Guillaume, we hadden net uh, één tussentijd hè, van Argo Shimano. 14-14. En nu? Inmiddels hebben we twee tussentijden. En uh, die tweede tussentijd is meteen een stuk sneller dan de tijd van Argo Shimano. Het was al een beetje te zien aan de manier waarop uh, de Nederlandse ploeg uh, daar over het parcours rijdt. En waarop de ploeg van Omega Pharma Quickstep over het parcours gaat. Want die rijdt toch een stuk sneller hoor. 58 seconden na 13 kilometer. 8, uh, 58 seconden sneller dus dan Argo Shimano. En nu kijken we naar uh, de tijd van Lotto Belisol. Die nu uh, ook uh, op het uh, meetpunt doorkomt als derde ploeg dan weer na 13 kilometer. En die rijden dan weer 8,8 seconden langzamer dan Omega. Dat betekent dat Tony Martin en de zijne met al die blessures. Martin die zoveel schaafwonden heeft dat de dokter zei, iedere beweging doet pijn bij hem. Dat met name afgelopen nacht heeft hij daar veel last van gehad. Maar blijkbaar heeft hij er niet zoveel last van dat hij niet hard kan doorrijden aan kop van die ploeg van Argus van Omega Pharma. Omega Pharma dus de snelste tijd. Lotto Belisol de tweede tijd. Tot nu toe, Argos de langzaamste. Dat zullen ze waarschijnlijk wel blijven als je kijkt naar de verschillen tussen die twee Belgische ploegen. Die zitten dicht bij elkaar daar. Nu gaan we kijken naar de volgende ploeg die zo meteen gaat starten. En dat is dan de Nederlandse ploeg Belkin, voormalig Rabobank, voormalig Blanco. Noem het allemaal maar op. Maar nu rijden ze dan toch echt met de naam van die nieuwe Amerikaanse sponsor in het rond. En zij zullen over een paar minuutjes van start gaan op dat startpodium in Nice. Nou, op Wimbledon was het een beetje paniek om niks en Marcel. De zeil is er alweer af. Uh, dus Radwanska en Lee kunnen gewoon door. Ja, ze zijn alweer volop in actie. Er zijn in de tweede set twee games gespeeld. Eén gelijk. Um, je zou zeggen, het momentum, lag bij Radwanska... die na heel veel achterstand toch die eerste set in een tiebreak wist binnen te slepen. Um, Lee dus even een rustmomentje, maar uh, het rustmomentje is van korte duur... want nu in de derde game een breakpoint voor Radwanska op de service van de Chinezen. Eén gelijk dus, begin tweede set. Service is goed, de return uh, ook. Die is wel een beetje half kort, dus dat is een makkie voor Lee die nu het initiatief heeft, maar ja, profiteert toch te weinig. De rally gaat door en dan mist de Chinezen... De Voorhand. Zo'n hele lage slijsbal van Radwanska. Ja, dan moet je ongelooflijk diep door je knieën op gras. Om hem dan nog over het net te kunnen liften. En uh, Lee, ja, slaat hem gewoon fout. dus een break in de derde game van de tweede set. En daarmee komt Radwanska op een 2-1 voorsprong. Lisiki dus uh, met 2 uh, keer 6-3 naar de halve finales. En speelt niet tegen uh, de Amerikaanse Stevens of Bartoli. Maar ze speelt tegen de winnaar van deze wedstrijd: Lee of Radwanska? En dan gaan we naar de start van de volgende Nederlandse ploegio. Ze staan er klaar voor, hoor. de mannen in het groen. Lars Boom met een blik. Hij moet tempo maken meteen vanaf de start. Dat is zo bepaald omdat hij toch de beste tijdrijder is in dat gezelschap. Dat is hij wel aan zijn stand verplicht, Lars Boom. De Nederlandse ploeg staat aan met al die mannen die klaarstaan. En nu zijn ze dan vertrokken van dat gele startpodium. En het is inderdaad Boom die meteen het tempo maakt. Oppassen dat je niet meteen iemand aan de achterkant verliest. Zoals we dat gezien hebben bij Cannondale. Met die Edward King die trouwens gevallen is in de eerste etappe van deze Tour. En daar blijkbaar zoveel last van heeft dat hij het tempo niet meer kan bijbenen. we hopen voor hem dat hij op tijd binnenkomt. Ook Covid is met acht man. Maar die zijn met acht man gestart. Want Johan Bago is gisteren afgestapt. Dus die ploeg is een mannetje kwijt. Daar met Belkin. Door de eerste bochten heen. In de straten van Nice Tussen die majestueuze huizen door. chic natuurlijk. Veel geld hier. Je kunt het zien aan de bouw. Aan de manier waarop de straten zijn aangelegd. Het ziet er allemaal mooi uit bij, Belkin, bij uh, in Nice Waar Belkin nu mooi gestroomlijnd doorheen gaat. We kijken naar de ploeg. We zien dat Bram Tankink daar achteraan rijdt. Hij moet even dat gaatje dichtrijden. Het gaatje naar de man die voor hem rijdt, Las Petter Nordhauk. En dan is Boom daar nog steeds vooraan bezig met het werk. Terwijl we ook kijken naar Bouke Mollema. Die voorlopig nog geen kopbeurt heeft hoeven doen. Die dat zometeen zal moeten doen. Want Boom laat zich nu afzakken en zal dan achteraan aansluiten in die ploegentijdrit. Voorlopig moet iedereen nog gewoon zijn werk doen. Daar kijken we nog even naar de tijden of er nieuwe ploegen zijn doorgekomen op 13 kilometer. Daar komt de vierde ploeg trouwens aan. Cannondale. Kijken maar even naar die tijd. De snelste tijd is al gepasseerd. De tijd van Omega, de tijd van Lotto. Komen ze daar aan? Nee, daar komen ze niet aan. En dan hebben ze nog alleen de tijd van Argos Shimano voor zich. Daar gaan ze dik onder door. 14 seconden en 52 honderdste is de achterstand van Cannondale. Op de leidende tijd van Omega. De Het gaan gaande nog steeds aan de leiding vier ploegen door na 13 kilometer oh, oh, oh, oh. op tegen oh, oh. ici radio tour de france le spectacle de la nos Never are where we want to be you never see all the things i've seen we put our trust in the hope of feeling free but what is that what do you mean? De Lada uit Spanje met What Do I Know. Argo Shimano is binnen, Gio. De eerste tijd is gezet in deze ploegentijdrit aan de Promenade des Anglais in Nice-Archimano. De Nederlandse ploeg die meteen de eerste etappe won met Marcel Kittel, machtige sprintzegen. Die komt hier binnen in een tijd van 27, 43, 74. En dan is het gewoon wachten op de eerste ploeg die daar onderduikt. En dat zal ook meteen de eerste, de beste ploeg zijn die eraan komt. Maar ik kijk nu op de ruggen van de mannen van Omega Pharma. Die daar in volle naad nog steeds door die straten denderen, nog steeds met 90%. Man. Net als Argos trouwens, die zijn wel met de voltallige ploeg gefinisht. En dat is altijd mooi als je dat doet in een uh, ploegentijd. Dus even kijken daar naar de mannen die tempo maken. Dan kijken we naar Mark Cavendish. die nu op dit moment de kop heeft uh, overgenomen. Dat heeft hij gedaan voor Kwiatkowski. En dan gaan we verder kijken. Trentin die overneemt. En E, hey, daar laat een van de mannen laat lopen. Dat is Gert Steegmans. Maar dat maakt ook niet uit. Hij gaat natuurlijk niet voor het klassement. En weet dat hij ruimschoots op tijd binnen gaat komen. Want de ploeg is al bijna binnen. En die ploeg al. Dik onder de tijd van Argos Shimano doorduiken. Laten we eens kijken. 25.40, 25.41, De beste tijd. 27-43. Daar gaan ze dik onder duiken. Hier komen ze op de streep af. Nog even gas geven. En dan zijn ze hier op de finish aangekomen. Proberen zoveel mogelijk als één blok over de streep te komen. En daar zijn ze dan over de streep met verreweg de snelste tijd. Ze zijn 25-57-01. Ja, bijna één kwart minuut sneller dan Argos Shimano. Dus hebben ze hier even een visitekaartje afgegeven. Ondanks de blessure van Tony Maarten. Die niet als eerste over de streep bolt. Zo fit is hij dus blijkbaar niet. Maar ze hebben goed hun best gedaan in deze ploegentijdrit. Het is afwachten hoe die tijd zich verhoudt tot de tijden van de echte grote favorieten. Waarbij je Omega natuurlijk gewoon moet meerekenen. Het top 100 moment. Op uh, nos.nl slash tour staan uh, 100 historische toerfragmenten. U kunt stemmen op uw favoriet. Dat heeft ook Maarten Tjallinghi gedaan. En hij koos voor dit fragment uit 2003. Gesmolten asfalt is ja. glad. Hier is het echt oppassen. En toch ook weer risico's nemen. Er is een spanningsveld tussen. Kijk, kijk, dat ik. Oh, blokkie. Oh, oh, oh. oh, ja, En ja, ja, ja, ja. uh, Armstrong. Blijf Armstrong de... blijft helemaal... Verkeerde weg. Dan moet hij terug, dan moet hij terug. Ja, dat, dat vraag ik. ik me af. Ja? Dat vraag ik me af. Hij snijdt het parcours af. Ja, hij had geen keuze. Nee. Ongelooflijk wat hier gebeurde. We hebben het erover in het, het gebeurde. Hier, de band glijdt van zijn velg op zijn heup. Armstrong moet daar door het knollenveld en sluit gewoon weer aan in de groep. Kan ook niet anders. Je kunt hem moeilijk terug laten lopen afgelopen deze ronde van Frankrijk voor Beloki. Dat beeld staat ook nog op mijn netvlies. Beloki stond tweede in het algemeen klassement in 2003. En uh, toen viel hij in de afdaling van de Côte de La Rochette. Gele truidrager Armstrong kon hem net ontwijken... maar nam daarbij dus wel die alternatieve route door het veld. Maarten Chalingi, goedemiddag. Goedemiddag. Staat het bij jou ook nog op je netvlies? Ja, ik zag het langskomen ik dacht... Hey, dat, is, dat is een mooi, uh, mooi, mooi moment geweest... Ik denk, dan moeten we toch ook weer eventjes in, in, uh, in het nieuws gooien. Ja, want in mijn, maar in mijn beleving schreeuwde Beloki ook heel hard. Of heb ik dat er zelf bij gedacht? Ja, het ja einde, goed, ik, maar. ik kan me goed voorstellen. Ik, bedoel, ik heb vorig jaar ook op de grond gelegen met uh, een gebroken heup in de Tour. En, uh, ik moet je zeggen dat ik ook vooral uh, heel, heel wat woorden keihard geroepen heb. Dus uh, ja. ik kan me voorstellen dat hij dat ook gedaan heeft. Uh, maar waarom dacht jij, dit, dit wil ik nog eventjes terughalen? Nou ja, ik vind het wel mooi uh, om, om um, uh, te zien hoe de flexibiliteit van een renner is op het moment dat iemand valt voor hem en uh, ja, hij, hij, hij stuurt uh, om, de, om, de, om de valpartij heen en uh, komt in het Bolleveld en hij kan zelfs daar nog uh, stand houden. Ja, dat vind ik uh, ja, gewoon mooi om, om te zien uh, hoe iemand dat kan. Als mountainbiker hè? Ja, precies. Ja, ik, precies. Ik dacht een beetje aan mijn, mijn jeugd en mijn, mijn opleiding als wielrenner, ook als mountainbiker. En uh, nou ja, goed, het kwam voorbij en ik denk, nou dat is mooi, dat past gewoon mooi, ook, uh, ook bij mijn uh, verleden. Ik heb de laatste week ook weer uh, lekker het bos in uh, kunnen rijden. Jammer genoeg uh, <laughs> dat ik niet, uh, niet in de Tour zit. Ja. Maar uh, ja, de, de, de andere leuke ding is inderdaad dat ik ook eventjes lekker kan motorbiken en uh, dat is ook leuk. Ja, want eigenlijk is het helemaal niet zo grappig dat we je nu aan de telefoon hebben, want dat had eigenlijk helemaal, dat had eigenlijk helemaal niet gemoeten, Maarten. Ja, dat goed, jij zegt het, ik denk het. En uh, uh, ja, weet je, als mensen een keuze moeten maken, dan moeten ze een keuze maken. En uh, ja, als je uit, het, uh, het, het, het, weet ik veel, uh, 13 man, 9 man mag kiezen, ja, dan blijven er een aantal thuis. En uh, nou ja, goed, uh, ik ben de, een van de mannen die thuisgebleven is. Ja, nou ja, dat zeg je heel makkelijk en dat snap ik ook heel goed. Maar hoe werkt dat nou echt? Ze, ze vertellen je, je gaat niet mee. En dan? Dan zeg jij, oké, okay, dan niet. Nou ja, nee. Ik heb, ik heb iedereen die ik maar kon bellen, die iets met de keuze te maken heeft gehad, heb ik toch al zijn mening gevraagd. Uh, want, want ja, ik bedoel, ik, ik denk dan meteen van, goh, er zijn uh, dingen die ik, voor, die ik kan verbeteren. Uh, Noem ze maar op. Uh, wat kan ik, wat moet ik verbeteren om, om wel in die selectie te kunnen komen? Hè? Bijvoorbeeld volgend jaar of, uh, of, of hoe lang ik nog fiets. En uh, dat zijn wel dingen ik, die ik belangrijk vind en. Ja, een van mijn speerpunten dit jaar en ook andere jaren is dat ik er ben voor de ploeg en, en, en ook mijzelf zie als, als, als een van de mensen die de aanjager is van, van het ploegenspel. En uh, ja goed, dan denk van nou ben ik daar dan in gefaald of uh, wat, wat moet ik dan nog veel beter? En ja. Dat is wel de vraag die ik gesteld heb en ik moet eerlijk zeggen dat ik uh, daar niet een heel duidelijk, duidelijk antwoord op heb gegeven. Dus mijn conclusie was dan ook, ja, dan had ik er toch ook gewoon moeten zitten. En toen zeiden ze allemaal, ja, maar ja, we hebben toch een keus moeten maken. Ja, dus je weet eigenlijk ook niet goed wat je dus nu moet verbeteren om er volgend jaar wel bij te zitten. Nee. Dat is het probleem. Nou goed, dat is in ieder geval voor mij niet zo makkelijk om, uh, om te verbeteren. Nee. nee. nee, Heb je enig idee waar het aan kan liggen? Ik bedoel, je, uh, als nou, goede renner ga je dan natuurlijk ook bij jezelf te raden. Dat is het hele punt. Dus ik denk ook van ja, maar, kijk, daarom vroeg ik dus ook van wat kan ik ver verbeteren? En dat zeiden ze ja, dat, dat, dat kun je eigenlijk niet. Nee. Uh, want ja, je bent gewoon zo'n goede renner dat we, dat we je eigenlijk ook mee willen nemen. Alleen we kunnen gewoon niet tien man meenemen. En dat is het hele, hele punt. Ja. Dus het enige wat ik voor volgend jaar misschien zou kunnen verbeteren, is dat ik uh, mijzelf uh, met de kopmannen meer. Uh, Samenvoegen en dat ik dus meer wedstrijden rij met bijvoorbeeld Bauke Mollema of Ik weet niet wie volgend jaar onze kopman ja. zijn, maar je weet me nooit. En uh, met die mensen uh, samenrijden. Um, dat wordt dus jouw streven voor he, het komend jaar. Um, ja. als ik je, dat is misschien een beetje pijnlijk, maar dan wil ik je toch nog even vragen naar de tour van dit jaar. Want hoe moeten wij de ploegentijdrit zien van, van Belkin? Um, hoe, hoe gaan ze rijden? Nou, ik denk dat ze toch alles uit de kast moeten, moeten halen om uh, zeker Bauke in het, in het klassement goed neer te zetten. En um, ja, ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is vandaag. Ja, want ik hoorde Nico Verhoeven zeggen, uh, we, zijn, we hebben allemaal jongens uh, die er goed in zijn. En de jongens die er niet zo goed in zijn, die zijn eigenlijk ook best goed. Dat betekent, nou dan kan ik nog wel wat verwachten. Ja, dan verwacht ik ook heel veel. Ja. Ik ben benieuwd, ik heb de televisie aanstaan, dus ik... Uh, <laughs> Ik zal eens even kijken wat het, wat het oplevert. Nou, ik, ik denk gewoon dat het heel belangrijk is en ook realistisch uh, is om, om te kijken naar, naar het, uh, de, de tijdsverschillen. En die zo klein mogelijk houden. En, en dan zul je gewoon met de hele ploeg volle bak moeten rijden om, uh, om in de buurt te blijven van een, bijvoorbeeld een Nomere Farmer. Ja. Nou, ja, die rijden volgens mij in het dijk van een, uh, van een tijdrit ook. En je ziet dat al die mannen ook gewoon echt uh, met de tong uh, op het stuur over de, over de finish komen. Ja, dat betekent gewoon dat ze met z'n allen alles gegeven hebben om, om, om die tijd uh, ja, zo scherp mogelijk te zijn. En dat zullen uh, ze bij Belkin ook moeten doen. Goed, dankjewel Maarten Chalingi dat je voor ons toch nog eventjes ook naar uh, de Tour van nu hebt kunnen kijken. En voor het kiezen van uh, jouw moment. Dan zien we je volgend jaar in de Tour. Dankjewel. Dat hoop ik. <laughs> Dank je. Alsjeblieft. Ja, volle, volle, volle bakkerijden: rijden Gio Lippens voor Belkin. Zeker, en dat zullen ze wel moeten ook. Want het uh, moment van de waarheid is aangebroken. Zometeen komen ze op kilometer 13. En dan weten we voor het eerst hoe ze staan ten opzichte van de leidende ploeg van vandaag. Omega, de ploeg dus van Tony Martin, de ploeg ook van Nicky Terpstra. Die hebben de snelste tijd. Nou, die tijd gaan ze in elk geval niet verbeteren, want ik zie ze daar aankomen. En ze hebben nu de tijd ook niet meer te pakken van Lotto. Lotto is dus ook sneller. Kijken of ze met z'n negenen zijn, dat zijn ze nog steeds. En dan komen ze bij die tijdwaarneming door en naar reizen. 16 seconden langzamer dan Omega. De ploeg van Cavendish ook. Belkin komt daar dus door met Larsboom, Met Bouke Mollema natuurlijk. Met Robert Geesink. Belangrijk om weinig tijd te verspelen voor het algemeen klassement van met name Bouke Mollema. Gaan even naar die tussentijden toe. Omega snelste tijd dan Lotto op 8 seconden. Cannondale op 14 seconden. Belkin op 16 seconden. FDG de Franse ploeg op 22 seconden. Kofidis op 42 en Argos op 48 en aan de finish, daar hebben we inmiddels drie ploegen binnengekregen. Omega rijdt daar de snelste tijd. Lotto is daar inmiddels ook binnen. 16 seconden langzamer dan de snelste ploeg tot nu toe. En Argos 1 minuut en 46 seconden langzamer. En dan ga ik maar even door, want daar komt Cannondale aan. De ploeg van Peter Sagan, die komen hier in de richting van de streep. Met even tellen, met 7 man nog. En die rijden daar een tijd van, even kijken, 26-30. En dan kijken we naar de tijdverschillen. Nou, dat is in ieder geval uh, geen Echt echte geweldige tijd. Dat betekent wel dat ze voor Argo Simano staan. Maar achter Omega en achter Lotto. En het uur van de waarheid is echt aangebroken. Want inmiddels zijn ook Garmin en Sky op het parcours onderweg. En kunnen zij zich dadelijk gaan richten op die tijden. En dan ben ik heel erg benieuwd of zij sneller zullen zijn... dan de snelste mannen tot nu toe. De Belgische ploeg van Omega. Ja, die Nederlandse ploeg Argos. Laatste tijd tot nu toe. Die tijd zal waarschijnlijk wel zo'n beetje daar blijven staan. Misschien dat Euskaltel nog langzamer gaat maar dat is afwachten. Steven de met de ploegleider, Rudy Kemna. Rudy, ja de conclusie is: het zal wel ongeveer de langzaamste tijd worden. Uh, met wat voor gevoel stap je hier de auto uit? Nou, toch met een goed gevoel. We hebben ons plan uh, uitgevoerd waar we wilden. Uh, niet dat we het laatste wilden worden, maar wel dat we safe willen rijden en hier op een goede manier uh, uh, ons voor te bereiden weer naar de dag, waar, dagen die komen. Uh, we willen hier etappes winnen. Want de prioriteit lag hier niet voor jullie. Nee, we zijn hier om dagsucces te halen. We kijken waar onze mogelijkheden liggen. En daar gaan we ons goed mogelijk uh, voorbereiden. En een ploegentijdrit is, uh, is een hele moeilijke discipline. We weten dat we geen klassement verdedigen. Uh, er zijn ploegen die echt uh, vol voor, de, voor het klassement gaan. En uh, ja, om daar uh, dan toch weer mee te concurreren. En daar dan ook weer uh, misschien uh, top 10 te halen. Uh, ja, is het niet waard voor ons om, uh, om uh, voor de dag van morgen, overmorgen. Maar nou, we wel uh, echt goede kansen. hebben. Ja. Dus ja, wat maakt dan deze dag uh, voor jou uh, een goede dag? Nou, we hebben, we hebben gezien dat we, dat we goede afspraken konden maken. Want het is altijd nog moeilijk hè, om gereserveerd te rijden in zo'n ploegentijdrit. Want je hebt altijd jongens die zeggen, ja, ik wil toch even, even gas geven. weer wil toch even kunnen laten zien. Je wil bij elkaar blijven. We hebben een team gezien die uiteindelijk uh, gewoon uh, met elkaar eens was. Dit tempo moeten we gaan rijden. Het uh, tempo is echt niet langzaam. Maar goed, ja, we hebben niet volle bak gereden. We moeten nog één ding weten, want er komen weer wat vlakke etappes aan. Is iedereen gezond? Nou, Koen de Kort had het, uh, wat last hè? Van, uh, van alles en nog wat, rillingen en zo. Hoe is het daarmee? Ja, het gaat wel beter. Uh, kijk, je moet hier top zijn als je in de Tour uh, wil starten. En uh, Koen is net niet top. Uh, maar uh, ja, hij voelt zich op zich uh, niet ziek of slecht of zo. Maar uh, het niveau is net even wat minder. Tom Veles, Marcel Kittel. Ja, eigenlijk uh, gaan ze allemaal gewoon goed. Uh, John heeft een beetje, uh, een beetje last van uh, dat hij dat die, dat die nog niet echt doorkomt. komt. Denk op. John Denk op. Uh, maar goed, we hebben op dit soort etappes wat we de komende dagen gaan doen, hebben we vooral Massal die we uit moeten gaan spelen. Maar goed, ook John. Tom Dumoulin is echt een hele goede doen. Hij is heel fris en wil overal al invliegen. Maar het is echt een hele mooie en een goede instelling. We moeten onze kansen pakken en dat gaan we doen. Rudy Kemna, dankjewel. Dat was Steven Dalebout. Tot slot van dit tweede uur van Radio Tour gaan we nog even naar Wimbledon. De eerste halve finalist is bekend, Marcella. Sabine Lisicki. Ja, wie wordt de volgende? Radwanska van Ali. Nou, Radwanska die heeft uh, de beste papieren. Ze leidt met 7, 6 en 4, 3. Ze heeft een breekvoorsprong uh, in de tweede set. Maar het is uh, Lee die toch wel uit is uh, om er nog wat van te maken. Je ziet er heel aanvallend tennis, meer nog dan in de eerste set. Service volley zie ik er spelen, uh, mooie volley slaan. Maar ja, ze maakt ook iets te veel fouten. En uh, dat kost haar tot nu toe uh, veel punten en uh, veel games. Het is uh, dus uh, 7, 6 en 5, 4, 3 voor Radwanska en 4. 15-0 op de service van de Poolse. Het vervolg van die partij en ook de andere kwartfinales op Wimbledon... hoort u in de volgende uren van Radio Tour de France. Het is Ladies Day in Londen. Natuurlijk zijn we ook bij de vierde etappe. Die volgen we helemaal voor u. Alle ploegen komen straks nog aan boord. Elf ploegen moeten nog van start gaan. De laatste is Radio Check om 9 minuten over half vijf. Jurgen van den Berg komt hier nu zitten... Bientôt avec Radio Tour de France. Alle kinderen in de Bijbelbeeld moeten verplicht worden ingeënt tegen mazelen. Ik vind dat de leef en denkwijze van de mensen zeer zeker gerespecteerd moet worden. Het is Gods die ons ertoe brengt en ik vind het bijzonder triest dat er zo opheffend gemaakt wordt. Als alleen God geneest, waarom sturen ze die kinderen dan toch naar het ziekenhuis als het fout gaat? Het nieuws van de dag. Een prikkelende stelling. Een gast in de studio. Is de overheid nu eigenaar van onze lichamen, ja of nee? En uw mening die telt. En het is een geloofzaak. Het niet sturen. Luister iedere werkdag van half twee tot twee naar Stand.nl Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Stedentrip New York, kom vliegwinkelen en boek vlucht en hotel in één voordeelverpakking. Combineer en bespaar op vliegwinkel.nl. Carglas heeft een speciaal aanbod voor anwb leden